Edward George Ruddy overleed vandaag. Edward George Rudy was de voorzitter van de raad van bestuur van de Union Broadcasting Systems. En hij stierf om elf uur vanmorgen in een hartkwaal. Help ons. We hebben een groot probleem. Dus een kleine rijke man met wit haar is overleden. Wat heeft dat te maken met de prijs van rijst? Toch? En waarom denken jullie? Omdat jullie mensen en 62 miljoen andere Amerikanen thans naar me luisteren. Omdat minder dan 3% van jullie boeken leest. Omdat minder dan 15% van jullie kranten leest. Want de enige waarheid die jullie weten is wat je ziet op deze buis. Op dit moment is er een geheel en hele generatie die nergens iets vanaf weet, die niet van de buis af te slaan is. Deze buis is het evangelie, de ultieme openbaring. Deze buis kan maken of breken presidenten, pausen, Premiers. Deze buis is de meest ontzagwekkende verdomme kracht in de gehele goddeloze wereld. En wie helpt ons als het ooit in handen valt van de verkeerde personen? En daarom is Edward George overleden, omdat dit bedrijf nu in handen is van CCA, de mediacorporatie in Amerika. Er is een nieuwe voorzitter van de raad gekozen, een man genaamd Frank Hackett. Die nu op de plaats zit van de Heer Rudy op de 20 verdieping. En meneer de twaalf, grootste multinationals in de wereld. De meest onzagwekkende en verdomde propaganda opvoeren. In deze gehele godeloze wereld. Wie weet wat voor rotzooi voor de waarheid zal worden gehouden op dit netwerk. Dus luister naar me. Luister naar me. Televisie is niet de waarheid. Televisie is een verdomd redpark. Televisie is een circus. Een kermis. Een ijzend gezelschap van acrobaten. praatjespakers, Dansers. Zangers. jongleurs, Showballen. Levendammers en voetballers. Ruimende onderklasse op. Dus als jullie de waarheid willen horen, ga naar God. Ga naar jullie goeroes. Ga naar jezelf. Want dat is de enige plek waar je ooit de echte waarheid zult vinden. Maar, man... U krijgt nooit de waarheid via ons. We vertellen jullie alles wat je maar wilt horen. We liggen als de hel. We vertellen jullie dat Kojak altijd mooi de naar vangt. En dat niemand ooit kanker krijgt in een giebel kershuis. En maakt ook niet meer uit hoeveel moeite het kost. Maak je geen zorgen. Kijk op je horloge. Aan het eind van het uur zal hij altijd winnen. We vertellen jullie alle onzin die je wilt horen. Wij handelen in illusies. Niets daarvan is zo waar. Maar jullie mensen zitten daar. Dag na dag. Nacht na nacht. Alle leeftijden. Kleuren. Geloofsovertuigingen. Jullie geloven werkelijk alles. Jullie beginnen te geloven in illusies die ze daar spinnen. Jullie beginnen te denken dat de buis realiteit is en dat jullie leven onwerkelijk is. Jullie doen zoals de buis. Jullie kleden je zoals de buis. Eet zoals de buis. Jullie voeden jullie kinderen op zoals de buis. En jullie denken zoals de buis. Dit is de massa waanzin. Jullie gekken. In naam van God, beste mensen, jullie zijn de realiteit. Zij zijn de illusie. Dus zet jullie televisietoestellen uit. Zet nu uit. Draai de knop om zet of een laat uit. Draai uit in het midden van deze zin.